Terug naar het begin van de, van de vorige preek. Het gaat over Tera, dus de vader van Abraham. Die kreeg dus de oproep om naar Canaan te gaan. En die nam Abram, zijn zoon en Lot, zijn kleinzoon en Sarai. Zijn schoondochter staat er, maar het was ook zijn dochter. Die nam die mee en hij blijft hangen in Haram. En dan krijgt Abram krijgt de oproep om ook naar Canaan te gaan... En het frappante eigenlijk is aan het hele verhaal dat Jozua op een gegeven moment vernoemt... dat ten tijde van Thera, de vader van Abraham, ze andere goden diende. Iets wat je niet kan begrijpen, met name omdat God er zo'n enorm wonderlijk werk heeft gedaan in hun generaties. En dan is het heel erg opmerkelijk, van als Abraham eigenlijk met zoveel mensen samengeleefd heeft... dat je dan hoort dat Thera en Nahor... Helemaal niets meer hadden met de God van Noach. En dat ze andere goden dienden. Kun je je bijna niet voorstellen. Want er moet ook een enorme indruk gemaakt hebben wat God toen gedaan heeft. Dat hij het hele menselijke geslacht wegvaagt. En dat er één boot met acht mensen erin het overleven. Je ziet dus ook even, ik heb even de tijden, de, de, de lengte van de jaren dat hij samengeleefd heeft met de mensen, heb ik ernaast gezet. En dan zie je dus dat het toch bij sommigen een behoorlijke periode is. Met name hier zo, bij Heber, 239 jaar. Het meest opmerkelijk is met Sem heeft hij 210, of eigenlijk 175 jaar samengeleefd. Want Sem heeft dus nog een behoorlijke tijd na Noah geleefd. Dan heb ik ook even zo'n zelden gemaakt voor uh, Sem en Isaac. En dan zie je hetzelfde, dat Isaac dus ook behoorlijke tijd samenleeft met in ieder geval ook met Sam, heeft hij behoorlijk lang samengeleefd. Dus dat is dan de zoon van Abraham en die heeft 110 jaar samengeleefd met een overlevende van de grote ramp, van de grote watervloed zeg maar. Dan kun je je bijna niet voorstellen dat dus in dat geslacht op een gegeven moment dat de mensen zeggen van we willen niks meer van de Heere God weten. Oké, okay. dan gaan we verder met Abraham, met het leven van Abraham, En dat gaat dan even over, Abraham die krijgt te maken met een oorlog. Niet direct, maar hij hoort ervan via een overlevende. Het blijkt dus dat dus Kedale omer is binnengevallen met een aantal andere koningen. En heeft dus het hele gebied bij Sodom en Gomorra, heeft hij dus ingenomen en alle mensen weggevoerd met alles wat ze hadden. Hij had dus vier koningen bij zich. En hij verslaat de Revaïte, de Suzieten, de Emieten, de Horite in dat land. Dan gaan ze terug, verslaan de Amalekieten en de Amorieten, En dan gaan ze naar Sodom en Gomorra. Dus hij verslaat tien koningen. Een gigantisch gebied eigenlijk. Wat hij dus eigenlijk verovert, of eigenlijk verovert. Wat hij leegplundert, En dan trekt hij op naar zijn thuisplaats. En Abraham hoort ervan van een overlevende, en die hoort dat Lot met alles wat hij had meegevoerd is. En Abraham die trekt een strijden. die gaat hem achteraan. Ze namen alle bezittingen van Sodom, hè, wat hij net al vertelde, namen ze mee, en ook Lot. En iemand die ontkomen was, staat niet bij wie, maar iemand die ontkomen was, die gaat naar Abraham en die vertelt dat. Abraham die neemt actie. Die hoort dus dat zijn broeder, wordt er gezegd, dat is dan eigenlijk zijn neef, wordt als gevangene weggevoerd. En hij bewapent zijn mannen. En dan gaat dus met 318 man gaat hij achter die hele grote troep. Het zal een gigantisch leger zijn geweest, want ze hadden nogal wat veroverd, zeg maar. En hij verdeelt hen. En hij verslaat hen. En hij achtervolgt hen. ...tot aan Hoba, dat links van Damascus ligt. Nou, dat is een gigantisch eind. Dat zou ik zal het zo laten zien met een kaartje. En dan komt hij terug en dan komt de, so de koning van Sodom. Best wel frappant, want in een vorige stukje staat dat de koning van Sodom is omgekomen in een asfaltput. En toch komt hij terug en dan komt de koning van Sodom. Dus ze hebben al heel snel van koningschap gewisseld, blijkbaar. Die komt hem tegemoet en die doet hem een aanbod... En die zegt tegen Abraham: Geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor u. Met andere woorden, van, uh, wij zijn alles kwijt. Ik geef het je. Geef me alleen maar de mensen. En dan zegt Abraham iets wat, wat ontzettend opmerkelijk is en wat geweldig is. Abraham zegt tegen de koning van Sodom: Ik zweer bij de heren, bij Yahweh, de God, de allerhoogste, die hemel en aarde bezit. dat ik niets van draad tot schoenriem toe, ja, niets van alles wat van u is, zal nemen zodat u niet kunt zeggen: ik heb Abraham rijk gemaakt. En dat is mooi, want Abraham verwijst hier dus naar zijn verbond met Yahweh. Er is niemand die me rijk maakt, alleen Yahweh. Yahweh is mijn hoop. Yahweh is alles wat ik heb, en ik hoef niks van een koning van Sodom te hebben. Nou, dit is het kaartje. Je hebt het opgezocht. Waar dan ongeveer? Uh, ja, Abraham die zit dan hier links onderin. Iets boven Hebron. Maar Mamre, dat ligt dan iets boven Hebron. En die moet dus heel deze reis gemaakt hebben naar Damascus. Dus links hier van Damascus ging dus die koning. En daar heeft hij ze dus verslagen. Een gigantische reis. Dat is niet even zomaar een uh, klein stukje. Maar dat praat je echt over honderden kilometers. Dus hij heeft er best wel heel wat voor over gehad. Om dat allemaal terug te veroveren. En waar die strijd had plaatsgevonden met die koningen dus die koning van Sodom en zo dat is eigenlijk wat nu de Zoutzee is, dus de, de Dode Zee. dat heette voorheen het Siddimdal, was één dal en dat is dus later na de, wat ze denken na dus dat God ingegrepen heeft en Sodom en Gomorra verwoest heeft is dat dus het Zoutmeer geworden, oftewel de Dode Zee. dan even terug naar het verbond met Isaac dat God die belofte doet Eerst was het, het verbond met Abraham. En God zegt tegen Abraham, mijn verbond gaat verder. Je hebt nog geen zoon, maar ik heb je beloofd dat je een zoon zou krijgen. En die zoon zal Isaac heten. En mijn verbond maak ik met Isaac. De zoon die Sarah u volgend jaar zal baren. En het was de eerste keer dat Sarah ook opgenomen wordt in dat verbond. Voorheen wordt haar naam niet genoemd. En dan gaat God weg. Hij gaat weg van Abraham. De afspraak is gemaakt en hij gaat weg. En toen nam Abraham zijn zoon Ismaël... allen die in zijn huis geboren waren en allen die hij met geld gekocht had... al wie mannelijk was onder de leden van het huis... en hij besneed hen. Met andere woorden, hij maakte concreet wat afgesproken was in het verbond. En God zei, ik heb het verbond met jou gesloten... maar het teken van het verbond zal de besnijdende zijn. En op het moment dat God weggaat... Voert Abraham dat teken uit. Onder iedereen die onder zijn dak verkeerde. Alle mannen, maakt het niet uit of ze dus direct aan hem verbonden waren... of dat ze daar geboren waren of dat ze gekocht waren. Hij besnijdt ze allemaal. En dat is denk ik een heel mooi... iets dat dus eigenlijk iedereen opgenomen wordt. Iedereen die onder zijn dak verkeerde, wordt opgenomen in dat verbond. En Abraham was 99 jaar toen hij besneden werd. 99 jaar. Ismaël, zijn zoon was 13 jaar toen hij besneden werd. Dat heeft best wel een hele impact gehad. Sowieso heeft de besnijden een behoorlijke impact. Maar dan komen we nog op. Op dezelfde dag werden ze besneden Abraham en Ismaël. En alle mannen, het wordt steeds even gehaald... en alle mannen in zijn huis werden gelijk met hem besneden. Best wel opmerkelijk, want de moslims laten zich nog steeds, naar aanleiding van deze inzetting, laten zich besnijden. De jongens worden op 13jarige leeftijd besneden. Dat heeft een... Sorry? De moslims worden op dertienjarige leeftijd... Nee, de dertienjarige leeftijd worden ze besneden. Dat is best wel opmerkelijk, want ze hebben allerlei onderzoeken gedaan. Er zijn best wel veel geslachtziektes, ook daar in het Midden-Oosten. En het blijkt dus dat er dus onder moslims een behoorlijk hoog aantal aan geslachtdiensten zijn, onder joden nagenoeg niet en dat heeft alles te maken, volgens ook de wetenschap, met het feit dat ze dus op acht dagen oud besneden worden. Dus dat verschil is heel erg sterk en wordt dus gemerkt ook naarmate ze ouder worden. Dus in de tegenstelling tot de Joodse jongens die op de achtste dag besneden worden. Nou waarom is dat nou? Waarom wordt nou... Ik heb daar iets van gevonden in een boek dat heet Moderne Wetenschap in de Bijbel. En daar de auteur legt uit waarom de besnijdenis op de achtste dag moest plaatsvinden... Als een baby geboren wordt, dan heeft deze nog geen vitamine K en protrombine. Dat zijn bloedstollingselementen. En op de achtste dag, want dat begint op de tweede dag... en dat gaat dan langzaam, wordt het aangevuld in het lichaam van een baby. En op de achtste dag, dan stijgt dat eigenlijk boven de 100% tot 110%. is de enige dag in het hele leven van zo'n kind... Of trouwens het hele leven, dat hij dus... een bloedstolling die boven normaal is, heeft. Nou, dat hebben ze... Nog een jaar of zes, zeven terug is dat dus ontdekt door de wetenschap. En sinds die tijd worden de baby's, als ze een operatie moeten gaan naar het geboorte... ...worden ze op de achtste dag worden ze geopereerd. Omdat dat dus wetenschappelijk bewezen is dat dat de beste dag is. Nou, wij weten het al duizenden jaren, God heeft het vast laten leggen... ...dat op die dag de baby's, de mannetjes, de jongetjes dus eigenlijk dus besneden moeten worden. We gaan even over die drie mannen die bij Abraham komen... ...en die dus ontvangen wordt door Abraham, Abraham... ...en die, dus hem, die hij een maaltijd aanbiedt. En dan zegt de Heer... ...en zegt tegen Abraham... ...ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen... ...en zie dan zal Sarah uw vrouw een zoon hebben. Dus God komt even terug op de belofte... ...die hij gegeven heeft... ...van je zult een zoon krijgen, je zult zijn naam Isaac noemen. Maar nu is het... ...heel concreet, over een jaar. En Sarah hoorde dat. Die staat dus bij de tent... ...en die hoort hem dat zeggen... En Sarah en Abraham waren oud en op dagen komen het ging Sarah niet meer naar de wijze van de vrouwen. Dus ze werd niet meer ongesteld, dus ze was niet meer in staat om kinderen te krijgen. Althans, niet op de menselijke manier. En Sarah lacht. Haha, hoe is dat nou toch mogelijk? De eerste van wat ze ja, wat dan hier zegt, de Bijbel is daar heel simpel over. Zal ik nog liefdesgenot hebben nu ik oud geworden ben? En ook mijn heer oud geworden is. Dus ook... Nou, dat is onvoorstelbaar, denkt ze bij zichzelf. Van, ja, het is mooi verzonnen, maar ik, ik kan er niet meer mee. Ik kan er niet aan mee, ik kan me er niks bij voorstellen. Maar God denkt er anders over. En God reageert er ook gelijk op. Zegt hij, Abraham, waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd... Zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? En God trekt het zichzelf aan, persoonlijk. Want hij zegt, zou er iets voor mij te wonderlijk zijn... Met andere woorden, Sarah trekt mijn almacht in de twijfel. Op de vastgestelde tijd, hij zegt dat nog een keer: op de vastgestelde tijd, over een jaar, kom ik bij je terug en Sarah zal een zoon hebben. Zo vast staat hij dus, want ik heb het gezegd. Maar Sarah ontkent het. Ze zei: Nee, nee, nee, ho, oh, ik heb niet gelachen. En hij doet heel rustig af: Nee, je hebt wel gelachen. Klaar. En toen stonden die drie mannen op en keken in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mee om uitgeleide te doen. Het is niet alleen de gewoonte om de mensen uit te nodigen voor een maaltijd... ...maar ook om ze uitgeleide te doen vanaf je grondgebied tot het einde van je grondgebied... ...en daar laat je ze gaan. En Abraham die voldoet er ook aan. Aan de wetten van de wellevendheid die toen golden. Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. Dat had nog een andere reden... Dat zien we nu, omdat ze in gesprek raken. Blijkbaar zijn die andere twee die lopen voor en uit. Twee lopen wat achteraan en dat is de Heere God, wat je niet voor kan stellen, en Abraham. En dan zegt ja, wij tegen Abraham: zal ik voor jou verbergen wat ik ga doen? Kun je ook niet voorstellen dat God tegen een mens zegt van zal ik verbergen voor Abraham wat ik ga doen? En dan krijg je een hele opmerkelijke uitpak en dan. Oh, dat komt zo meteen. Nou, eerst heb ik even teruggezocht. Dat Amos, die zegt, voorzeker. De Here heren, dus Adonai, Yahweh. Doet niets. Niets, zegt hij. Tenzij hij zijn geheimnis heeft geopenbaard aan zijn dienaren, de profeten. Dat vond ik eigenlijk een hele mooie verwijzing eigenlijk. Van waarom dit dus gebeurt. En dan zegt Yahweh. De reden... Dat ik niet zal verbergen wat ik ga doen, dat is omdat jij tot een groot en machtig volk zal worden. En dat alle volken van de aarde in jou gezegend zullen worden. En blijkbaar heeft het dus zo'n enorme impact en zo waardevol voor jou. dat Javen daar de conclusie aan verbindt. Ik ga niks voor jou verbergen. Jij mag een kijkje krijgen van mij in mijn plannen. Wat ik in de toekomst ga doen want ik heb hem uitgekozen dus ik heb Abraham uitgekozen opdat hij Abraham aan zijn kinderen en zijn huis bevel zou geven om de weg van Yahweh in acht te nemen door gerechtigheid en recht te doen opdat Yahweh over Abraham zal brengen wat hij over hem uitgesproken heeft geweldig dit is natuurlijk zo'n enorme bevestiging ook voor Abraham dat het verbond wat uitgesproken is door Yahweh dat het Vast en zeker zal uitgevoerd worden. En dan zegt de Heer wat de plannen zijn. De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. En dat moet Abraham weten, want die woont daar natuurlijk wel een stuk vandaan. Maar die moet dat toch wel gehoord hebben, denk ik. En dan zegt Jave, ik zal nu afdalen. En dat had hij dus gedaan, want hij liep naast Abraham en zien of ze werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt... die over haar tot mij gekomen is. En zo niet, ik zal het weten. Nou, hier dacht ik van, nou, dit, dit snap ik echt niet. Dit kan ik niet volgen. Dat Yahweh, die dus alomtegenwoordig is, die alles weet... nu tegen Abraham zegt van, ik zal afdalen... en zien of ze werkelijk alles gedaan hebben. Met andere woorden, wat ik gehoord heb... Ik kan het bijna niet geloven, zegt God. Ik kan het bijna niet geloven dat ze zo erg afgedwaald zijn. En dat ze zo tegen al de wetten ingaan. Ik wil het met mijn eigen ogen zien, zou wij zeggen. Anders kan ik het niet geloven. Nou, je kunt je dat niet voorstellen van jaren, althans ik niet. Ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen, maar het staat er. Dat God nu eigenlijk alles gedaan heeft. Om te weten te komen of het zo is. En daarom gaat hij dus naar Sodom toe. Maar Abraham heeft er geen vrede mee. En Abraham die gaat dichter bij hem staan. En die zegt: Zult u ook de rechtvaardigen, tegelijk met de goddeloze, wegvagen? Met andere woorden, u heeft een verbond gesloten. Heeft u net gezegd dat ik gerechtigheid en recht moet doen? En hij pakt er eigenlijk op terug. Hij zegt: Heer, u verwacht van mij dat ik rechtvaardig en recht doe. En u gaat er zelf helemaal aan voorbij, want het gaat over een behoorlijke. Grote streek met behoorlijk wat grote steden erin. En u zegt zomaar van ik ga ze wegvagen. Omdat daar vreselijk veel zonden gedaan worden. Maar ik weet dat er rechtvaardigen zitten. Zegt Abraham. Want ik ken ze. En het moet toch niet kunnen dat die gelijktijdig weggevaagd worden. En hij begint met een getal te noemen. Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen binnen de stad. Wilt u hen ook wegvagen in de plaats niet die sparen om te willen van die vijftig ervaardigen die er zijn en je vraagt je af van, heeft hij de vijftig gekend Abraham? heeft hij zoveel contacten gehad in de stad dat hij er echt vijftig kende of dat er misschien vijftig ja misschien regelmatig op een bijeenkomst kwamen ofzo die zich dan zogenaamd aangesloten hadden waar haalt hij die vijftig vandaan ineens maar hij heeft er toch twijfels over er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet, dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze dood. Ja, dan zal het zo zijn, zo de rechtvaardige en de goddeloze. Maakt het dus niks meer uit, of u nou een rechtvaardig bent of goddeloos. Je wordt toch weggevaagd. Nou, daar kan geen sprake van zijn. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen, dan kan Abraham zich niet voorstellen. En toen zeiden de heren, nee, je hebt gelijk. Als ik er in Solom 50 vind... Ik spaar de hele stad. Omwille van die vijftig. Nou, Abraham heeft er toch heel veel twijfels over. Dus Abraham gaat eigenlijk onderhandelen. Kun je ook weer niet voorstellen. Dat je kan onderhandelen met Yahweh. En Abraham begint met veertig. En God zegt als er veertig zijn, ik zal de hele streek sparen. Hij gaat naar dertig. Hij gaat naar twintig. Hij gaat naar tien. En zelfs bij tien zegt Yahweh... Ik zal de hele plaats sparen omwille van die tien. En dan is de heer, die stopt het. Toen ging de heer weg. Nadat hij geëindigd had met Abram. Net als daarvoor, hij eindigt met de spreken met Abram. En Abram weet dat de tijd over is. En gaat terug naar zijn woonplaats. Het hele gebied waar het over gaat, Sodom en Gomorra. Dus daar bij de Dode Zee. Dat had hij weggegeven aan Lot. Waar we het vorige keer over hadden. Dat Lot eigenlijk zomaar in het plan van God geplaatst wordt. Dat Abraham hem opneemt. Maar eigenlijk ook een gedeelte van zijn belofte weggeeft aan Lot. Wat dan ook een hele grote consequentie gaat hebben. Voor Lot en voor, voor Abraham en zijn nageslacht. Waarom was dat? Hij gaf land weg in ruil voor vrede. Zijn herders en de herders van Lot konden niet met elkaar overweg. Er was... Te weinig ruimte voor die twee grote stammen, wat je ook weer niet kan voorstellen, maar het zei zo. Land in ruil voor vrede, dat deed Abraham. Maar het wordt gebruikt in ongerechtigheid. Nou, ik heb daar gezet van er is niets veranderd, omdat we dat ook zien bij de Gaza-strook. Het was een hele welvarende strook. Het wordt voor vrede wordt het overgedragen en het wordt alleen maar gebruikt in ongerechtigheid. Er worden raketten afgeschoten, noem maar op. Dus er is niets veranderd in heel de manier van doen. Abraham, als hij dus zo bezig is met God om te onderhandelen over de hele die streek, staat hij eigenlijk naast Mozes. Wat natuurlijk veel later plaatsvindt, maar Mozes die ook een voorbeeld was voor zijn volk. En dan even om dat op te halen van Mozes. God zegt tegen Mozes van Ik ga het hele volk ga ik Wegvagen, De zon is zo groot. Ik ga voor jou een groot volk maken. En Mozes klimt op. En die hoopt dat hij verzoening kan bewerken voor de zon van Israël. Omdat ze een gouden god voor zich gemaakt hadden. Het gegrote kalf. En hij vraagt dus van of Java hun zonden wil vergeven. Maar indien niet, schrijf mij alsjeblieft uit dit boek. Dus Mozes gaat eigenlijk een stapje verder... Zou je zeggen? Mozes biedt zelfs aan om hem dus uit zijn boek te schrappen. Had Abraham niet gedaan. Het grote verschil met Mozes en Abraham is, mijns inziens, dat Abraham bidt eigenlijk voor alle volken. Die wil eigenlijk verzoening doen over alle volken. Die, die, hij had alleen maar Lot als familie daar wonen. Maar hij pakt wel de, die hele stad. Wil hij eigenlijk sparen omwille van een aantal rechtvaardigen die er leven? Mozes bidt voor. Het volk van God. Dus die maakt het heel concreet. Van, Het gaat over Israël. Die vrijgekocht is. Uit Egypte. En daar bid ik voor. Maar Java zegt tegen Mozes. Wie tegen mij zondigt zal ik uit mijn boek schrappen. Van geen onderhandelingen. Het gaat er niet om. Dat jij zomaar je eigen als een soort middelaar kan opwerpen. Dat doe ik niet. Wie tegen mij zondigt zal ik uit mijn boek schrappen, maar niet iemand anders daarvoor in de plaats. En op een gegeven moment zegt God dat hij dus niet meer mee zou gaan, dat hij alleen maar zijn Engels zal sturen. En Mozes daar niet gerust op en die vraagt uh, op een gegeven moment toch of Java mee wil gaan. En Java zegt van moet men aangezegd meegaan om gerust te stellen en Mozes antwoordt als je niet meegaat dan willen we niet eens verder eigenlijk. Maar dat is even een intermesso over Mozes. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen? Ik en uw volk. Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Ik denk dat, dat, wij, ja, dat wij er ook uit bestaan. Uit die genade. Daardoor zijn wij afgezonderd van alle volken. Toen zei de Heer tegen Mozes, ook dit woord aan de spreek zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. André. Ja? Ja? Nee, ja, maar dit is even een intermezzo om even die overeenkomst tussen Abraham en Mozes even aan te geven. Nee, het is zo voorbij. Dus is even een intermezzo. En zo zijn ze beide, Abraham en Mozes, een afschaduwing van Yeshua. De grote voorbeelden die naar zijn vader zitten. Ik geloof dat ze allebei dus een type zijn. En die is allebei ook, zeg maar, een gedeelte van het werk van Yeshua. afschaduwen. Dus Mozes als voor het hele, de hele wereld, zeg maar. En Mozes. Of Abraham voor heel de hele wereld en Mozes voor dus het afgeperkte Gods Koninkrijk. En dat zegt Yeshua zelf ook in Johannes 17, vers 9. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar ik bid voor hen die u mij gegeven hebt. Want zij zijn van u. Dus dan wordt het heel concreet, helemaal afgepaald van waar wordt er nou voor gebeden. Waar is zeg maar, het reddingswerk voor? Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Wij hoeven niet weg te gaan. We hoeven niet op een eilandje te gaan zitten. Dat helemaal dicht te timmeren. En dat we dus verder met niemand iets te maken hebben. Nee. We hoeven niet uit de wereld. Maar we moeten wel beseffen dat we niet van de wereld zijn. En dat we dus bewaard worden voor de bozen. Omdat Yeshua daarvoor bidt. Ga ik weer terug naar Abraham. En Abraham trok vandaar naar het zuiderland. De Negev. En hij woonde tussen Kades en Sur... En er verbleef als vreemdeling in Gerar. En Abraham die zei tegen zijn vrouw Sarah... Sarah, uh, wil je wat voor me doen? Als we aangesproken worden, zeg maar dat je mijn zuster bent. En Abimelech, de koning van dat gebied... die hoort dus dat Sarah daar is. Die stuurt een bode en haalt Sarah weg. Nou, Sarah is op dat moment 89 jaar oud... Dus ze moet een uitermate mooie vrouw zijn geweest als ze op 89-jarige leeftijd de belangstelling wekt van die koning. En het was heel simpel in die tijd, hè? trouwens, het schijnt nog steeds voor te komen in het Midden-Oosten. Ze zien een mooie vrouw, ze hebben er zin in en die wordt gewoon weggekaapt, geschaakt, zoals dat te noemen in het Midden-Oosten. En je mag daar volgens de islam ook niks tegen doen, want die vrouw is geschaakt dat met het rechtmatige eigendom... ...van degene die haar geschaakt heeft. Dat is gewoon in de islam, hè? dat is gewoon vast. En dan ga ik niet zeggen dat Kobi Abimelech een uh, moslim was, dat niet. Maar het is dus al heel, van heel ouds af is dat dus een bepaalde gewoonte die dus zeg maar daar plaatsvindt. Nou, en dit is de tweede keer dat Abbasari dit bedrog plegen. Dat klinkt misschien zwaar, dit bedrog, maar het is natuurlijk maar een halve waarheid. En we hebben daar een mooi spreekwoord over, een halve waarheid is een hele leugen. Ze weten zelf dat het niet waar is. En toch blijven ze dit zeggen. En het is ook iets wat doorgaat in de generaties. Maar God is daar niet mee eens. Die komt in een nachtelijke droom bij Abimelech... en zegt tegen Abimelech... U gaat sterven vanwege de vrouw die u genomen heeft, hebt. Want zij is met een man getrouwd. Hij zegt niet eens hij noemt de naam van Abraham niet eens hij zegt alleen ze is met een man getrouwd en nu zie je dus eigenlijk weer dat het verbond om de hoek komt kijken die zegen en die vloek en Abimelech krijgt direct te maken met de vloek zie, u gaat sterven dat moet een enorme indruk gemaakt hebben en dat zie je ook wat hij verder doet Het maakt een enorme indruk bij Abimelech waarom? omdat Abimelech doorheeft wat God het over heeft en dat staat er niet. Er staat alleen maar dat u gaat sterven. Abimelech heeft door wat God bedoelt. Want Abimelech zegt... Heer, wilt u dan echt een onschuldig volk doden? Hij trekt het op zijn hele volk. En dat is verpand, Want God had alleen maar gezegd, u gaat sterven. En toch weet Abimelech dat het niet alleen over hem gaat... maar dat het dus veel verder gaat. En dat het dus over zijn hele voortbestaan van zijn volk gaat... En dan wordt hij heel concreet naar God toe. Hij zegt, heeft Abraham mijzelf niet gezegd. Zij is mijn zuster. En zij, zij is ook niet onschuldig... want zij heeft ook gezegd, hij is mijn broer. Met een oprecht hart en zuivere handen heb ik dit gedaan. Met andere woorden, ze hebben allebei het bevestigd... dat ze broer en zus zijn. En God zei tegen hem in een droom... ik weet dat u dit met oprecht hart gedaan hebt. En ik heb je ook van weerhouden tegen mij te zondigen... En daarom mocht je haar ook niet aanraken. Nu dan geeft die vrouw van die man terug, want hij is een profeet. Nou, dat is dan mooi, hè? Dan sta je zelf buiten als Abimelech. Word je geconfronteerd met een profeet van God. Die ligt en die bedriegt. Dan gaat het jou je leven kosten. En dan moet je dus terug naar die man die al die ellende veroorzaakt heeft, want hij is een profeet. Nou, dan kun je bijna niet rijmen, hè? Ik denk dat dat best wel een bittere pul is geweest voor Abimelech. Ja, wat is dit nou? He? En hij moet voor je bidden, ook nog eens, zodat je in leven blijft. Als je haar niet teruggeeft, dan zul je zeker sterven en alles wat van je is. Dus het gaat over heel je volk. Abimelech staat s'morgens vroeg op. Roept al zijn dienaar bij elkaar. En hij brengt hem op de hoogte. Want hij weet dat als het fout gaat dan moet ik mijn mensen verteld hebben wat er aan de hand was. Dat is ontzettend eerlijk. Zeker voor een koning in die tijd... is het ontzettend eerlijk om zijn mensen op de hoogte te brengen... van de plannen die er zijn... en wat het dus voor consequenties heeft. Dus hij wat dat betreft is eigenlijk een hele... eerlijke, open man, zou je zeggen. Maar hij blijft ook niet meer stilstaan. Hij roept Abraham op het matje... en hij zegt tegen hem, wat hebt hij ons aangedaan... Waarin heb ik tegen u gezondigd... dat u zo'n grote zonde over mij en mijn koninkrijk gebracht hebt? U hebt dingen met mij gedaan die niet gedaan mogen worden. Nou, daar snap je niks van. Dan heb je Sodom en Gomorra... waar alles wat op seksgebied fout kan gaan, fout gaat. Wat een verdorven streek is dat zo erg is dat God zegt... ik ga het, echt, ik ga het uitroeien, ik maak het met de grond gelijk. En hier heb je een koning die dan, wat zal het zijn... ...nog geen honderd kilometer verderop leuft... ...en die zegt van... ...hoe kom je erbij... ...om zeg maar de kans te laten lopen... ...dat ik met jouw vrouw... ...een relatie aanga. Hoe kom je erbij? Deze dingen mogen niet gebeuren. Nou, dat geeft ook weer... ...denk ik van wat voor koning dat is geweest... ...waar Abraham en Sarah naartoe gingen. Ook vroeg Abimelech aan Abraham... Wat hebt u beoogd dat u dit gedaan hebt? Waarom? Wat is nou de reden dat gedaan is? Waarom? Nou, dan dus geeft Abraham een antwoord. Ja, dan zegt Abraham, omdat ik dacht, er is vast geen vrezen gods in deze plaats. Hallo? Abraham. Die man was bijna rechtvaardiger als jij. Die Abimelech, Heel verpand. Abraham die zegt, nou, ik ben een gelovige. En ik had echt het idee van, nou, ik ga nu naar een plaats. En ja, daar hebben ze niks met... Dan hebben ze niks met God. Dus laat ik een truc uithalen, want dan blijf ik tenminste leven. En Sarah ook. En ineens draait heel de situatie om. Want dan blijkt dus dat Abimelech eigenlijk rechtvaardiger is als Abraham. Maar toch. moet Abraham dus bidden voor Abimelech. Abraham legt dat nog uit. Ja, ze is ook echt mijn zuster. Ze is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder. En ze is mij tot vrouw geworden. En ik heb dat gevraagd toen ik wegging uit het huis van mijn vader... dus nog in, in, in Haran, heb ik het gevraagd. En ondanks alles wat God gezegd heeft, het verbond wat gesloten is... wat zeven keer bevestigd is geworden aan Abraham en Sarah... desondanks heeft hij deze belofte niet ingetrokken. Hij heeft niet gezegd vanaf nu... stel ik mijn vertrouwen op de Here En Sarah, je hoeft dat niet meer te zeggen, want God zorgt voor ons... want uh, de ligt een belofte dat we een zoon zullen krijgen. Nee, hij blijft toch vertrouwen op de leugen die ze zelf uitspreken... over het broer en zus zijn. Hij wordt er niet slechter van. Dat valt je wel op. Dat was in Egypte al zo. Abraham krijgt iedere keer krijgt hij dus een enorme rijkdom mee. Ook zo Abimelech geeft vee, runderen, slaven, slavinnen... en geeft hij aan Abraham en hij gaf hem zijn vrouw Sarah terug... Zeg je? Nee, dat was Egypte. Dat was Egypte. Dat was de dochter van de faro. Dat heb ik de vorige keer verteld. Nee, dat was niet in Abu Abim Goed, Abimelech kan er nog steeds niet over uit. Dus hij komt nog een keer met dezelfde vraag. Dus hij heeft alles al, hij heeft heel veel betaald, hè. Terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn. En hij zegt: Waarom heb je dat toch gedaan? Waarom? Waarom? Hij kan er niet over uit. En Abraham geeft weer hetzelfde antwoord. Omdat ik dacht, er is vast geen vrezen gods in deze plaats. En dan zullen ze mij doden. Despijt het verbond van Yahweh, heeft Abraham daar toch blijkbaar niet zoveel vertrouwen in. En Abraham bad tot God en God genas Abimelech, zijn vrouw en zijn slavinnen. Zodat ze weer kinderen konden krijgen. Dan wordt er heel vaak gezegd omdat de baarmoeders in het huis van Abimelech gesloten waren... wordt er heel vaak gezegd dat ze dus niet zwanger konden worden. Dat is volgens mij niet juist. Dat ga ik ook bewijzen, dat is volgens mij niet juist. Het is de vrouwen konden niet baren. Dus de vrouwen stonden op punt om kinderen te krijgen. De barensweeën waren aangebroken, maar ze konden het kind niet krijgen. Nou, je kunt je voorstellen, want Sarah heeft niet zo heel lang bij Abimelech ge geweest. Nou, als het maar over een week gaat... Hoe moet je nou in de week ontdekken of je nou zwanger wordt, ja of nee? Dat is veel te kort. Dat is, dat is niet mogelijk. Dat gaat over maanden om dat te ontdekken. Dus mijn stelling is dat de vrouwen niet konden baren. Wat een verschrikkelijke benauwdheid. Ja, dat kun je bijna niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen. Nee? Ik ben een man. Maar ik denk dat de vrouwen die kinderen hebben gekregen. Nou, dat breekt het zweet al bijna uit, denk ik. Nee? Er zijn vrouwen die twee dagen bezig zijn om een kind ter wereld te brengen. Je hoort die verhalen wel eens. Nou. Het moet een verschrikkelijk gejammer zijn geweest in Geraar en dat hele land in rep en roer. Want wat is er vredesnaam aan de hand? Er zijn een aantal vrouwen die dus helemaal kinderen moeten krijgen en het lukt niet, het gaat gewoon niet. En die vrouwen die, nou ja, die hebben verschrikkelijk veel pijn. En ze snapten er niks van, wat is er aan de hand? Nou, is dat nou waar? Kan het nou bewezen worden? Nou, aan de hand van wat er in de tekst staat en logische conclusies. Hoe lang zou Sarai bij Abu medag moeten zijn geweest om te ontdekken dat de vrouwen niet zwanger werden? Nou, dat zou maanden gekost hebben en die tijd hadden ze niet. Want voordat ze weggingen naar Gerar, had God gezegd over een jaar heb je een kind. Dus, Abraham was 99 jaar, toen Java aan hem verscheen bij Mamre. Hij laat zich besnijden. De besnijdenis, de genezing daarvan duurt ongeveer tussen de vier en de zes weken. Ik denk niet dat het toen anders was. Abraham reist naar Gerar. Dat zal ongeveer een drie weken tijd gekost hebben. Volgens mij heb ik straks nog een kaartje op te laten zien wat de reis ongeveer geweest is. En dat is met heel zijn hebben en houden geweest. Sarah wordt de Abimelech vastgehouden, zeg een week. Reis terug naar Rebon En de zwangerschap van Sarah in negen maanden. En dan heb je de geboorte van Isaac. En dan is Abraham honderd jaar. Nou, hier heb je dus die, dat kaartje... Dan heb je hier dus Mamre, die ligt net boven Hebron. En ze kunnen dus deze reis door de bergen heen gemaakt hebben, zo. En dat is dan een 105 kilometer. Nou, met schapen kun je niet harder als 5 tot 10 kilometer per dag kun je lopen. Maar dat kun je ook niet elke dag doen, want daar kunnen die schapen niet, uh, niet tegen. Hij kan nog een omweggetje gemaakt hebben, dus hier zo. Of hij heeft de bovenkant genomen, staat er verder niet. Maar dat maakt op zich, qua afstand maakt het allemaal niet zoveel uit. Nou, dan kom je met rusttijd erbij, kom je ongeveer op 21 dagen. Drie weken iets langer, soms iets korter. Ligt een beetje aan welke afstand ze genomen hebben. Dus ik denk dat drie weken een redelijke schatting is. Nou, ik heb het ook nog eventjes in een staartje uitgezet. Dan zie je dus van de besnijdenis en herstel. Ik heb vijf weken gepakt. Drie weken reizen. Eén week dat Sarah bij Abimed is. Reis terug. En dan heb je de zwangerschap. En dan heb je hier de geboorte. Dus, zoveel tijd zit er allemaal niet tussen, eigenlijk. Nou, dan wordt Isaac geboren. Want de Heer zag om naar Sarah zoals hij gezegd had. En de Heer deed bij Sarah zoals hij gesproken had. En ze werd zwanger en baarde Abraham mijn zoon op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Dus God heeft ook geen uitstel of zo. Nee, God heeft die datum genoemd. En die datum is het geworden. Je zou kunnen zeggen. Dat het woord wat God gesproken had. Nee? Want hij had het gesproken. Hij deed zoals hij gesproken had. Het woord is vlees geworden. Want zijn woorden. Hebben dus impact. Nou Abram gaf zijn zoon. Zoals God had geboden. De naam Isaac. En Abram besneed zijn zoon Isaac. Toen hij acht dagen oud was. Dus hij neemt hem gelijk op in het verbond. Zoals hij gesloten had. Met Yahweh. En Abram was honderd jaar oud. Toen hij zijn geboren was. Nou, ondanks alle misstappen van Abraham de mens, blijft ja, wij zijn gebocht strouw. trouw. Er komen wel consequenties, en met name voor de mensen eromheen. Hij blijft niet zonder gevolgen. Maar Gods trouw blijft tot in de eeuwigheid. En zijn plan gaat door, dat heeft hij ook laten zien. Zijn plan blijft doorgaan. Op de vastgestelde tijd gaat zijn plan door. Gods plannen falen niet. De uiteindelijke zegen komt door zijn grote zoon, Yeshua. Halleluja.